Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge mensen kunnen door corona in geldproblemen komen. Want ze hebben vaak een tijdelijk contract. En dat is in deze tijd nogal onzeker, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ik denk dat veel mensen het ook wel herkennen... Dat, uh, dat je op de eigen werkvloer of mensen in je omgeving... dat je gemerkt hebt dat mensen met een flexibel contract... er eerder uitvliegen bij bedrijven. Tijdelijke contracten zijn makkelijker op te zeggen. Je kunt makkelijker afscheid nemen... Van Uitzendkrachten. Je ziet dat bijvoorbeeld in de horeca is dat gebeurd, maar op allerlei, in allerlei sectoren is dat gaande. Uit onderzoek blijkt dat in totaal 1 miljoen werkende mensen in ons land het door corona lastig krijgen. De oudbaas van ING wordt toch vervolgd. Die bank hield witwassen en fraude niet goed genoeg in de gaten, Hij moest daarvoor een boete van 775 miljoen euro betalen. Nu zegt het gerechtshof dat oud-topman Ralf Hamers ook zelf vervolgd moet worden. Als de horeca weer opengaat, mogen er 30 gasten binnen zijn, heeft het Outbreak Management Team begin deze week geadviseerd aan het kabinet. Wanneer de horeca open gaat, is onduidelijk. Over een kwartiertje wordt meer duidelijk over steun voor kroegen en restaurants. Een cruiseschip in Azië is eerder teruggekeerd van een vierdaagse reis. Want hoewel iedereen van tevoren negatief testte op corona, bleek een passagier na drie dagen alsnog positief. was een cruise to nowhere, om de kans op corona te verkleinen, zouden ze nergens aan land gaan. Ook mochten er veel minder mensen mee en moest iedereen in zijn eigen hut eten in plaats van in grote groepen. Op Dumpert staat een filmpje van twee gasten die s'nachts de Domtoren in Utrecht beklimmen aan de buitenkant. Het lukt ze vrij makkelijk, want de toren staat in de stijgers. Hier hoor je wat stukjes uit de video. We gaan proberen de Domtoren. Holy shit, dat oh. De gemeente is er boos over. Niet doen, zeggen ze, want het is dom en gevaarlijk. Als je dat zo graag wil, kom dan overdag. Neem gewoon de lift. Dan zie je ook meer. Het weer, de mistrekt langzaam weg, maar het zicht op de weg is nog steeds niet super. Dus let goed op. De rest van de dag blijft het grijs en wordt het de gaat op drie. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. In Zandvoortse Zaken. Shook my hand, no was all he said. to load right on, load on. on. Ja, en zo is het dan ineens woensdagochtend geworden. Dat is weer een totaal andere dag uh, met uh, vergelijking van gisteren. Als je dan nog eens een keer met drie heren zit... Uh, die dan ook alles uh, wat uh, en ook wat te melden hebben... ja, dan weet je het wel, dan is het een stuk roepmoediger. Uh, vandaag uh, doen we dat even wat rustiger aan uh, met uh, gewoon muziek. En uh, twee onderdelen. Een column van Tino Stuy, die ik vorige week uh, heb... Uh, die hij vorige week heeft uitgesproken. Dat is uh, straks... En uh, natuurlijk hebben we ook het nieuwsoverzicht met uh, Mick Boskamp om half twaalf. Ruim er altijd maar weer even wat tijd voor vrij, want uh, dat gaat nog wel een beetje tijd in beslag nemen. En natuurlijk uh, de muziek uit de onderstrand van Nederland. Uh, mensen die uh, mij kennen, die weten dat ik dat uh, af en toe wel eens op Facebook uh, zet. Alleen, ik had er vanmorgen geen tijd voor. Dus wordt het nu gewoon een lekkere verrassing. Dus al die mensen die denken van, zendt die uit? Ja, ik zend het wel uit, maar ik uh, deel niet alles op uh, de sociale media, dus... Uh, zo werkt dat dan. Uh, goed, uh, ik ben een beetje aan het grasduinen op, uh, op het internet. Om te kijken of ik ook nog wat uh, nummers tegenkom die je amper hoort op uh, de radio. Nou, dit is een wel zo eentje eerlijk gezegd. Franstalig, wel te verstaan. Uit uh, het begin van de jaren 80. Valérie Lagrange heet de dame. En het gaat over de gek... het uh, uitgaansleven van, uh, van een tijdje terug alweer. Ik geloof uh, ook aan het begin van de jaren tachtig. Uh, deze van Cool in The Gang, Fresh. Altijd op een een of andere manier denk ik aan Bas de Baar. Ik weet niet waarom, uh, maar ik weet ook wel... Nou ja, ik weet het wel. Uh, er was namelijk ooit een illuster um, radiopiraatje hier in Zandvoort uh, actief. Radiopiraatje. Nou, de, als ze dat horen, dan uh, zeggen ze van, ben je wel helemaal goed bij jou? Nee, het was gewoon een goede radiozender. En daar is deze omroep uiteindelijk voortgekomen. Uh, Delta heet dat. En wat uh, noemde Bas de Baar? Bas, hoe noemde zich Bas Jo Fresh? Ja, dan is de link naar Cool in de Gang heel snel gelegd. Valerie Lagrange hoorde daarvoor met uh, La Folie. Uh, bracht de tijd op. Uh, zo even 17 over. Uh, ik uh, ben altijd uh, een beetje geneigd om ook muziek te draaien... uit de onderstroom van Nederland. Um, dat heeft ook uh, te maken met uh, de rol die ik op donderdagavond heb. Namelijk Alternative FM. En uh, dit is zijn, een van die nummers uh, uit dat uh, programma. Uh, het is zeer uh, het aanluisteren waard. De man uh, komt oorspronkelijk niet uit Nederland... maar resideert uh, de laatste jaren wel. Andrew Lauret heet hij. En it's time. I'm Uh, dan uh, zijn ze bezig met een schilderijtje aan het ophangen. Dat uh, heb je niet van mij, maar... Uh, ik, uh, ik, kijk, hoor, hoor. Ja, er wordt geboord. Er wordt gewoon geboord. Uh, hier in de studio. Maar goed, uh, we zijn gewoon bezig met een, uh, met een radioprogramma. Dus uh, het schilderijtje zal wel aan het eind van, uh, van, de, uh, van de ochtend zal het wel opgehangen zijn... Um, twee singles die uh, normaal gesproken uit uh, de onderstroom van Nederland uh, komt, The One That Got Away, is een beetje country. Zou je eigenlijk ook uh, kunnen verwachten in het uh, donderdagavondprogramma tussen 10 en 12. Nashville Radio, ik geloof uh, dat het zelfs ook nog uh, een keer herhaald wordt hier bij deze omroep. En daarvoor Andrew Lauret met It's Time. Um, nou ja, alles met een raalverandje. Ik vind uh, dit, dit eigenlijk ook wel best uh, wel pas op de ochtend. De Smiths.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 I know, I feel my thoughts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 today hey, Kalm een kalme woensdagochtend uh, deze dag, ouw, kalm, komt iemand uh, binnen die uh, gaat even kijken of de studio een beetje duurzaam uh, verder zou kunnen gaan, dat is één. Twee, er komt iemand uh, binnen die, uh, die heeft wat spullen nodig en gaat uh, alweer uh, spoorslags het land in, ja, dat gebeurt er zo. En er is dan ook nog een uh, man die uh, komende zaterdag uh, te goed is in Goedemorgen Zandvoort. Schijnt iets met het uh, genootschap Oud-Zandvoort uh, te maken te hebben. Dus het is uh, nog uh, een als uh, zo waar, hier aan de Tolweg, uh, wat, uh, wat dat er gaat. Hè. Maar ze zijn hier allemaal op gepaste afstand, hoor. Dus ik zeg het er maar bij. Uh, de meneer van, van de duurzaamheid, uh, die staat nu heel ver weg. Ja, <laughs> kijk, maak energie zichtbaar. Nou, de man zelf is al zichtbaar, dus... <laughs> Ja, zo, zo uh, maak je toch nog een beetje een interactief radioprogramma. Wat, wat dat er gaat. Het uh, sch uh, schijnt van een, een of ander bedrijf te staan. Dus laat het even op. EcoCert. Ah, dan zie je het. Dat, dat heeft met certificeren te maken natuurlijk. Uh, daar heeft het mee te maken. Dus dat is even gewoon wat er live hier in de studio gebeurt. Uh, webcam hangt. Dus ik uh, word ook in de gaten gehouden. Nou ja, dat, uh, dat is nooit, uh, nooit gek als, je, als dat uh, gebeurt. Dus mensen kunnen ook hier uh, de uitzending volgen vanaf. De website. Dus dat uh, allemaal. Maar goed, we hebben ook even wat, uh, wat nieuwsfeiten die er uh, gebeurd zijn de laatste tijd. Uh, zo zal het jaarlijks jeugddebat op vrijdag 11 december weer gaan plaatsvinden... om half 11. Maar dit jaar gebeurt dat digitaal. En alle Zandvoortse scholen doen mee aan dit uh, project. De bedoeling is uh, van het uh, project Om de Kinderen... op een interactieve manier te betrekken bij de lokale en landelijke politiek. De jeugdraad wordt gevormd door twee leerlingen uit groep 8... Van elke basisschool, de jeugdraad debatteert over het onderwerp kunst en cultuur in Zandvoort. En ook burgemeester David Molenburg zal deze jeugdraad gaan voorzitten en wordt bijgestaan door de griffier. Wethouder Raymond van Haafden van Onderwijs en Jeugd is aanwezig bij dat debat. En de burgemeester krijgt dan met de aanwezige wethouder als opdracht mee om een winnend team te kiezen voor de beste inbreng en voor de beste debaters. Hierbij wordt uh, op anderen gelet uh, op de volgende aspecten. Dat gaat om een goede voorbereiding, goed kunnen samenwerken... overtuigingskracht en luisteren naar anderen. Eigenlijk zijn het er zelfs vier. Maar goed, uh, dat uh, zeggende wordt het ook nog uitgezonden... via raadsinformatie.nl. Uh, op de gemeentelijke website is dat uh, uiteindelijk wel uh, te vinden. Er is een link, een speciale link uh, daarvoor. Uh, ik meen dat dat, uh, ja, dat, is, dat is bij, uh, bij uh, het overzicht van de gemeente Zandvoort onder de kop uh, bestuur. En dan bij raadsdocumenten overzichten, daar zie je het allemaal uh, terug. En kun je het uh, allemaal volgen? Wat heeft die jeugd uh, te vertellen? Wat, uh, en hoe denkt die, die jeugd over een aantal zaken hier in Zandvoort? Voor de mensen trouwens die gisteren ook hebben zitten luisteren. Want ook op sportief gebied is er het een en ander te vertellen. Gisteravond heeft Hans Botman, ook wel bekend van het programma wat wij op de dinsdagmorgen doen. Kan nog wel zo met het sportnieuws. Hans uh, Bodman had uh, gisteren uh, een aantal zaken besproken... Uh, met onder andere de wethouder van Sportzaken. En dat is diezelfde remon van Haafden die ook uh, gaat over onderwijs en jeugd. En daarin uh, stelt Van Haafden dat er toch uh, ook wat budgetten beschikbaar is... als, uh, ook uh, op het uh, sportieve vlak, als je daarmee uh, komt... Uh, er zijn gelden uh, beschikbaar uh, uit het Eneco-fonds waar de gemeente Zandvoort geld uit heeft gekregen... door de verkoop van Eneco. Ligt daar wat, daar wat gelden. En mocht je een goed initiatief hebben... wat op sportief vlak een bijdrage levert hier in Zandvoort... dan kun je dat, dat je dat bij de gemeente kwijt. En dan is daar met een goed plan... krijg je daar dus ook gewoon geld voor. Dus dat is een beetje het verhaal wat, wat daarachter zit. Goed, dit zeggen kun ik weer verder... en gaan we weer terug naar het nu... Het nu uh, is, nou ja, het nu met uh, met de singles van de laatste tijd. En uh, een van die singles die in de laatste tijd is uitgebracht is deze van Sam Smith en Diamonds.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 and sleep with you.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 Destijds de opvolger van uh, Maria Magdalena, Sam Smit, hoorde je daarvoor. Dan hebben we nog uh, vijf minuten over. En dat uh, betekent dat ik er nog uh, eentje zou kunnen draaien tot aan het uh, nieuws van 11 uur. En dat gaan we dan ook doen. Het is een beetje een uh, wat langere versie van Spendal Bellen. Ik ga toch gewoon uh, redden, denk ik, uh, met, dat, uh, met dat verhaal. Uh, dat is een lange uitvoering van Musclebound. Daarna dan zijn we nog met een uur terug met daarin natuurlijk het nieuwsoverzicht van Mick Boskamp. Tenminste, het overzicht door zijn ogen bekeken, wel te verstaan. En uh, zal ik hier en daar ook nog hier strooien met nieuwsfeitjes.